Belangrijkste reden om van het inkomensafhankelijke eigen risico af te zien is dat het plan onuitvoerbaar is. In plaats daarvan gaan de belastingen omhoog. Voor mensen die meer dan 56.000 euro verdienen vervalt de algemene heffingskorting van ruim 2000 euro. Dat is het bedrag waarover geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder. Morgen overal zonnig en droog. Temperatuur 25 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Vrijdag kan het zelfs nog wat warmer worden. Dit was het NOS Journal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast geeft in het West-Vlaams versierhandboek... een schitterend beeld van het leven in een West-Vlaams dorp... waarin de politieke onthechting en het eeuwige verhaal van de echte liefde... onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hier is Thomas Blondel. <tied> Uw presentator is Petra Postel. Thomas, misschien kan je meteen even een, een, een bloemlezing geven over. van uh, hoe je naam wordt uitgesproken. Dit was Blondol. Dat is een beetje deftig. Dat is deftig, dat is mooi. Zo, zo doet mijn moeder het ook aan de telefoon. Maar blonde en uh, blondé en uh, blond jouw. Iemand had het echt opgegeven, die spelde het <lacht> gewoon. Ja. En terwijl, dan zeg ik altijd: het is net zoals cadeau. Oh ja. Okay. ja. Ben je, is het fijn voor een schrijver om gezegend te zijn met zo'n naam? Uh, vooral Nederlandse mensen uh, denken dat het een pseudoniem is. Maar uh, ik vind het een wel fijne naam. Ja. Ik, het betekent niets meer dan, niets minder dan blondje. En... Ja. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Daar kunnen wij dan van alles bij verzinnen, toch? Voila, en, uh, ik wou net over blauwe ogen beginnen, aardig. maar een blondje is ook heel erg leuk. Ja. Uh, leuk dat je bij Kunsthof bent van woensdag 4 september... het Cultuur, en mediaprogramma van de NCR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Thomas Blondo is onze gast. Hij woont in Nederland al meer dan tien jaar. Zijn geboorteland is België. Op dit moment is België, uh, Thomas, geheel en al in de ban... van uh, de buitenechtelijke dochter Delphine van de afgetreden koning Albert. Ik neem gewoon meteen maar... Aan dat die Delphine door Albert is gemaakt, dat weet ik helemaal niet zeker. Want hij weigert een DNA-test te doen, mm -hmm. hij erkent haar niet. Uh, de moeder, 20 jaar minnares van deze koning, uh, vertelt zij... is met het verhaal naar buiten gekomen. Volg je het een beetje eigenlijk? Zeer vanuit de verte. Het koningshuis is... Um... Nou, wat ik wel charmant vind, als we dan toch een koningshuis moeten... dat het dan meteen alles erop in de raam is, inclusief ontsporende... Uh, zonen en um, buitenechtelijke kinderen. Het is een rijk verhaal. Er gebeurt van alles in België aan het Hof. Ja. Uh, volgens dezezelfde dame, deze minares, uh, is Philippe bijvoorbeeld autistisch. Licht <laughs> autistisch. Ja, dat is. Uh, zie je, wat, he, wat, wat, wat heb je nou aan zo'n koninklijke familie? Hè? En er wordt vaak met jaloezie gekeken naar Nederland... omdat dat mensen zijn die toch op zijn minst... iets meer een indruk van sta vast uh, nou, uitstralen. Ja, sta vast is maar wat je, ja, wat je u, zegt bij u, Prins Bernard. U mag, maar... u mag altijd ruilen, hoor. Maar um... <laughs> We hebben heel veel buiten-echtelijke kinderen aan het hof. Ja, ja het via, via Bernard. ja. ja, ja. Maar de, de, de lijn van Oranje is toch... Uh, is volledig malicieus. 100%. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Nu vergis je het ja. toch echt. Nee, oké. Okay. Ja. Maar is er ook nog iets typisch Belgisch aan deze kwestie eigenlijk? Of is dit gewoon... Kijk, uh, buitenechtelijke kinderen zijn van alle tijden. en van alle rangen, en standen, en landen. Uh -huh. uh, aan het Koningshuis zeker. Um... Misschien de timing: de timing. Uh, want dit, dit verhaal van Delphine Boel. Zij, zij bestaat al langer, zij claimt al langer de dochter te zijn van. En uh, nu aankomende zijn de verkiezingen in 2014. En de, de nieuwe koning is er dan ook. Albert heeft gedacht van ik ga niet nog een keer een heftige formatie meemaken enzovoort. Dus dan komt Philippe maar naar voren. Past ook een in internationale tendens. En ik denk absoluut dat uh, zowel media als politici als die mevrouw zelf hebben gedacht van we gaan, het nu, we gaan er nu druk op zetten. Mm -hmm. Want het koningshuis staat meer dan ooit onder discussie omdat België ter discussie staat, hun, hun dotatie staat onder discussie... en uh, nog Albert, nog zijn zoon, heeft aantrekkingskracht of charisma... om uh, daar tegenwicht aan te bieden. Ja. Het is geen Mitterrand die zei, nou ja, ik heb inderdaad een tweede gezin. Wat ga je eraan doen? Ja, ja. Dus, dit, dit, dus deze kwestie gaat eigenlijk over België. Over het wezen van België. Mm. Of het nee, verwijst altijd. Nee, ik zomaar. hoop het niet dat een al te uh, getalenteerde kunstenaar is die van een niet al te charismatische koning heel erg symbool staat voor mijn land. Maar, We hebben het um, over Del Delphine, heb je het nu over hè? Ja, ja van Delphine Bouwel. Ja, weet u, ik, ik ken gewoon echt geen Belgische royalisten. Anders dan zeer, zeer oude veteranen die ooit vrienden of uh, alle kameraden in strijd hebben verloren. Mm -hmm. ik, en, en dan misschien nog een heel klein beetje de bourgeoisie die altijd wil. Uh, zich toch uh, met pracht en praal van een ander bekleden. Maar ik heb ik, ik ontmoet hier wel toch enigszins weldenkende Nederlanders... die, die, die uh, voor het Nederlandse koningshuis zijn. Ja. Ik ken die niet. En heftige tegenstanders eigenlijk ook bijna niet. Omdat het is zoiets van, ja, we zitten er nou eenmaal mee. Het is de Belg om het even. Of... Ja, het ja. maakt geen warme gevoelens wakker. Nee, en dat heeft waarschijnlijk dus, begrijp ik, te maken niet. met... Met, met, met ook het feit dat het Koningshuis niet in staat is gebleken... om tot een daad te komen, de boel bij elkaar te houden... bijvoorbeeld, om nog maar eens wat te noemen? Absoluut. Absoluut. Uh, de, de, daar zijn zij niet in geslaagd. Een, een nationale identiteit um, op te bouwen... volgens mij is dat ook maar zeer zijdelings... een, uh, een, een programmapunt van hen geweest, of een agendapunt. Ja, dat, dat koning Filip ooit zei van... wie aan België komt, krijgt met mij te maken... Ja. Er zijn dregimenten geuit in de geschiedenis die, die angstaanjager aan, angst klonken. Dus ja. Hoe, nee. hoe, hoe, hoe verhoud jij je eigenlijk tot de Belgische uh, nationaliteit? Een um, professor uit Leuven heeft het woord binationaal gemunt. Dus ik ben Belg en Vlaming. En uh, als we dan toch gaan gooien met uh, constructies en landen, dan ben ik dat alle twee: Belg en Vlaming. Um, ik ga geen bittere tranen huilen als inderdaad mijn volk besluit om zich af te splitsen. Uh, maar ik vind het ook overbodig gedoe uh, als Vlaanderen zich afsplitst. Afsplitst bedoel je dan opsplitst? Ja. Hè? Opsplitst. Want dat, dat gaat het dan worden, toch? Ja. ja. 7 miljoen uh, Vlamingen, 3 miljoen Walen, Brussel daar tussenin. Um, ja, dat wordt heel erg gedoe. En splitsing op zich is nog niet het ergste. De reden waarom ze zou mij meer storen, zeg maar. Want? Een soort van conservatieve heilstaat waarin we um, <gacht> ons, ons focussen op eigenheid... in een wereld die steeds meer uh, gebaat is bij internationale samenwerking. Ben je eigenlijk opgelucht dat je niet meer in België woont? Nee, ik vind het heel fijn om... Uh, uh, ik heb altijd ook voor beide landen gewerkt. Altijd, uh, De laatste vijf jaar keer, keer ik ook steeds vaker terug naar België. Ik heb inderdaad wel een tijd gehad dat ik... een periode van tien jaar lang nauwelijks eigenlijk alleen mijn ouders aandeed... Uh, en uh, het ideaal is gewoon, als dat zou kunnen, om, om twee huizen te hebben. Gewoon twee, één in Antwerpen en één in Amsterdam. En, uh, dat is de andere, uh, één uur en een kwartier met de trein, geloof ik? Ja, waar precies. We ook... dat is, ja, voor een Amerikaan is dat even pendelen naar het werk. Ja, maar, maar voor uh, jou zijn het twee landen. Oh, absoluut. Ja. Voor jou niet? Mm, nou, Antwerpen niet. Daar maar, heb ik dat gevoel niet bij. Bij Brussel zou ik Ja, dat ik het de Antwerpen nou hebben. heel vervelend, dat is dat denk ik. Ja. Maar, uh, ja, nee, het zijn, echt wel, het zijn echt wel andere landen. Maar ook, ook simpelweg omdat wat belangrijk is in, in Antwerpen... is één uur en een kwartier later... alhoewel, als je de Vira neemt, is het zeven uur later. <tie> um, Stop eens, is het, een hele het is heel anders. Waar de grachtengordel zich druk om maakt... daar is het Zuid op Antwerpen niet mee bezig en omgekeerd. Uh, mensen hier kennen met moeite Bart de Wever. Uh -huh. En uh, andersom... Of de teletext nu: eerdmans lijst leefbaar uh, Rotterdam. Ja, ja, dat we hebben net euh... een uur op de radio gehoord voor Ach, ons. Ja, ja, ja nou, dat is, maar uh, dat zegt, dat zegt, dat zegt uh, Antwerpen ja. niks bijvoorbeeld. Nee, dat zijn toch twee woorden in, in de zin van vier woorden die uh, met Eert, uh, ja, leefbaar Rotterdam of Eerdmans. Nee, ik heb het zou, allemaal niet. Zou jij het eigenlijk leuk vinden als. Uh, uh, nog even, even doorfantaseren: uh, Vlaanderen bij Nederland zou horen? Het zou fijn zijn als Nederland besluit om aan te sluiten bij een landsdeel dat rijker is dan Nederland, namelijk Vlaanderen. Um, de nationalisten, ja. jouw wordt wakker. Heerlijk. Mijn, mijn opa was voor de vereniging van dit sprekende landen aan de zee. Uh, dat, dat, ja, god. Laat, laat, laat, onze Chris Peters, onze minister-president, die zei we zijn heel goede vrienden, dat betekent nog niet dat we bij elkaar in bed moeten kruipen. En um, Ik denk dat dat ook gewoon weg de realiteit is, maar laten we in God's naam, vooral samenwerken waar kan. Want het is uh, nog altijd wel op cultureel, economisch vlak van alles te winnen. Kijk maar naar het gedoe van de Westerschelde alleen al. Dat is toch zeer spijtig in landen die ergens in 1815 een andere kant op gingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, in ieder geval op literair gebied gebeurt dat jij... jij geeft uit bij een huis wat zowel in België, in Vlaanderen als in Nederland zit. Uh, er bezig bij. En uh, die heeft ook enorm veel uh, Vlaamse schrijvers in stal. Ja, altijd al. Altijd al, ja. Mm -hmm. En uh, is dat voor Vlaamse schrijvers eigenlijk ook uh, een reden om, om daar te willen zijn? Het is, uh, voor... ja, het is ook een kwestie van schaalvergroting. Je, je, uh, als je in Nederland goed verkoopt, heb je natuurlijk een veel groter publiek. Dan komen er nog eens 16 miljoen mensen bij, of 17 miljoen. Uh, Nederlanders zelf hebben minder die, die noodzaak om in, gezien te worden in Gent of Antwerpen. Mm -hmm. Um, ja, voor Vlaming is, is het vooral dat. Maar daarbij moet gezegd worden dat de laatste jaren er ook een tendens is om te zeggen van oké, okay, fuck it, dan doe het maar zonder de Nederlanders. Omdat um, je, je, je blijft niet proberen. Ik ken, ken goede bekende schrijvers uit Vlaanderen die nu met boek 7 komen. Dan krijgt alle voorpagina's van de letteren bijlagen en de tv-programma's, whatever. En hier vergeet iemand van de NRC te bespreken of bespreekt het dan vier maanden later en geeft het dan een mwah-mwah-kotering. Dus dat ze ook denken van ja, ik ga het niet meer proberen, ik heb er geen zin meer in. En dat uh, is volgens mij nieuw. En dat heeft ook te maken met, met, met een versterkte nationale en culturele identiteit. Vroeger voor goede tv moest je echt kijken naar Nederland. Ja. Uh, zeker voor goede kindertv, voor goede culturele programma's. En dat is al lang niet meer nodig. Uh -huh. uh, ja. Wij denken wel eens dat je voor goede culturele programma's naar, naar België moet kijken. Nou, je hebt het grote voordeel dat het allemaal niet versnipperd is over 17 uh, omroepen met Precies. 28 studio's. Wij ja. gaan het hebben over een universeel thema: de liefde. Geldt voor alle landen. Uh, dus uh, daar gaan we het zo over hebben. Het West-Vlaams versierhandboek heet het boek van Thomas Blondot. Hij is schrijver en columnist. Hij is hier te gast. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunsthof.nl. Daar is een gastenboek. Kunt u uw vragen stellen, uw opmerkingen maken. U mag ook twitteren, hashtag radiokunsthof. Thomas Blondot is dus onze gast. Hij is schrijver, columnist. Morgen verschijnt zijn derde boek. Het West-Vlaams versierhandboek. Een titel die suggereert dat je er iets aan kunt hebben... maar je bent na het lezen geen steek verder gekomen... omdat, als het over de liefde gaat... men er keer op keer met ogen, open ogen in Of vind je dit een iets te zwartgallige conclusie, Thomas? Oh, maar ook, ook een negatief voorbeeld leidt tot kennis. Het dus, uh, leidt toch weer tot verrijking. Geef, ene, e geef mij dan één voorbeeld van wat jij van de liefde hebt geleerd. Om niet van wanhopig te zijn, dat helpt heel erg. Um, en de totale aanbidding werkt niet. Dat is alleen maar vervelend. Uh, Kun je daar iets meer teksten uh, over <laughs> geven? De totale aanbidding. Dan ben je blijkbaar in die staat ooit geweest. Oh ja. En, en ik ben ook zeer blij dat ik katholiek ben. En dat ik mij ooit het bloed van Christus heb gekust. En mij geleerd heb om iets te aanbidden en te vereren. Ja. Tot de stand doen dat niet. Um, <laughs> jullie moeten allemaal naar brug naar de bloedkapel gaan en, en het bloed van Christus gaan kussen. Want ja. dan, um, maar goed, dit is in maar, relatie tot Jezus <laughs> uh, of eventueel Maria. Maar jij hebt dit dus ook in relatie tot een vrouw gedaan, begrijp ik. Ja, maar totale aanbieding. Nou ja, dat is het probleem net. Me meerdere keren is dat, dat je zo intens verliefd wordt op iemand dat je de, de, de, de mindere kanten van iemand uh, wegmoffelt of denkt van, ik moet dat, dat, dat, dat is mijn, uh, mijn tekortkoming. En wat dan ook. En, en een zeer prille stadia van verliefdheid. <kijkt> ik had wel eens en met, met een aardige blik en een kus... dacht ik van, dit is er. En ik ging daar eigenlijk ook van uit. Terwijl die ander misschien aftastender of afwachtender... of wie weet zelfs alleen maar een leuke avond was. Um, dus wat dat betreft ben ik een zeer slechte versierder omdat ik... Uh, altijd hoopt dat het wat wordt. Terwijl eigenlijk moet je afwachtend zijn... en een kat uit de boom kijken... een paar doet weken niet vers, Ja, Je doet de verstandige variant van push me, pull you. Ja. Zo van net zo lang wachten tot iemand eindeloos uh, aan jou trekt... en dan komt er vanzelf uh, kom jij in beweging. Maar het is dus blijkbaar helemaal tegennatuurlijk bij je. Ja, nee, ik dacht van... Uh, het is toch fantastisch zo. Uh, hup, vooruit met de geit. En, uh, nou, nou, maar die geit die kwam niet altijd. <lacht> En... Maar jij zei net, ik heb iets geleerd. Namelijk niet meer die volledige overgave. Dat het, of tenminste, niet meer die volledige aanbidding. Nou, in ieder geval niet met bakken de gezicht gooien. Dat, dat vooral. Dat um, gewoon niet zeggen, bedoel je? Gewoon voor je houden? Nou, gewoon easy does it. Het is zo jammer dat je altijd uitkomt op clichés van gematigdheid... maar ook in dit soort dingen helpt. Of wat ik ook geleerd heb, behalve van, wanhoop, van niet wanhopig te zijn... is, um, weet je, als het er niet in zit, dan zit het er niet in... Pech voor jou. Ja. Het niet altijd Dan aan. wordt het trek aan een dood paard. Ja. Nou, we gaan van geiten, geiten, geiten naar paarden. paarden maar. We doen gewoon niet de hele... Feministen zullen niet blij zijn met deze beeldspraak. Maar uh, je moet, ik ben geen stalker geweest. Ik heb niet, niet, niet bouquets rozen bij hopen binnengegooid bij mensen. Maar alleen zeg maar, de intensiteit waarmee ik ernaar verlangde... dat was gewoon tactisch niet slim in een paar gevallen... En in andere gevallen deed ik gewoon stug door met, met liefhebben... terwijl er allang geen, uh, geen, uh, geen hoop meer in zat. Nee. En wat zegt dat over jou eigenlijk? Uh, ten eerste dat ik... Uh, wat, als ik het een hoede definieer... dan is het dat ik doorzet en niet bij de eerste tegenslag opgeef. Uh, dat is heel positief. Dat denk ik wel, en zeker in de liefde. Want het is niet altijd makkelijk in het leven. En het is niet altijd perfect en je doet maar door. Want uh, ja... Dus er kunnen zelfs slechte jaren in een huwelijk zitten. Dus waarom zou je dat niet doen? En het negatieve is, is dat ik uh, telkens denk van... maar zij is zo fantastisch geweest en nu is zij weg. En het wordt nu alleen nog maar minder. En, uh... en dat je jezelf daarmee te gronden richt eigenlijk. Ja. Ja, als je ervan uitgaat dat iemand echt alles voor je is... en je leeft met dat beeld en uiteindelijk die illusie. En dan is die persoon weg. Wat ben je zelf dan nog waard? Ben je eigenlijk teleurgesteld in het concept dat liefde heet? Uh, ik ben dat zeker geweest. Ik ben dat zeker geweest, ja. Um, maar ik denk dat ik... Een, het, was, het beeld was te utopisch. Aan de andere kant... Ik, uh, Hoe was dat beeld dan? Ik, ik heb geloofd... Ik weet niet meer wie het zei... vast een Franse filosoof... Ja, het was een Franse filosoof. Die zijn in momenten dat als twee geliefden in bed liggen... en elkaar aankijken en niks zeggen. Dan is er zelf geen liefde nodig. Dan is alles gewoon af. Dan hoeft er niks meer bij. En dat was wel een, een beeld dat ik herkende, zeg maar. Oh, zeker het romantisch. Maar het werkt wel voor mij. Ja. En uh, die momenten weer eigenlijk herbeleven. En het uh, punt is als op een gegeven moment... dat niet meer kan met één iemand. kun je er wel... Uh, wat, wat liefjes bijnemen, bij, bij wijze van spreken. Maar dan krijgt het weer iets inwisselbaars. Dan denk... wordt de spoeling alleen maar dunner. En de overgave minder dus. Ja. Uiteindelijk. Ja. Zeker als je dan... En er was in mijn geval nog een paar keer een, uh, iemand gehad... Dat, dat ik de buitenechtelijke affaire was. Uh, zeg maar. En dan denk je, van, wat, wat is dat nou waard? Dat, dat, die, die lange relatie van, van haar. Ik bedoel. Ja, dus dus en daarmee twijfelde je ook meteen weer aan die relatie die jij met haar had. Oh ja, natuurlijk. je denkt, van ja, stel wat wordt ons Dan ga ja, je natuurlijk ook weet, met een ander ik, vandoor. Dus dan ja. weet je ook precies waar het eindigt. Ja, voilà. Um, maar ja, nogmaals, op die momenten dacht ik echt van... nou, maar goed, het is even een hobbeltje. We nemen die en we gaan ervoor. en Ja, ja tot je tegen de muur aan loopt. En weet jij nog, want je zei, je bent wel teleurgesteld in de liefde geweest... Dat wil dus zeggen dat je dat weer overwonnen hebt. Dus dat, dat, er een nieuwe, dat zich een nieuwe kracht heeft aangediend. Ja, dat. En uh, ik, ik ben zeer gezegend met mijn huidige lief. Uh, maar eigenlijk, ik had mij op een gegeven moment wel verzoend met het idee van. Nou, misschien ben ik het soort mens dat, dat af en toe een vriendin heeft, omdat en, het niet echt wilde lukken. Ja, op een gegeven moment ben je 35 en dan. Het is niet. Uh, ja. Ik ken, ik ken een man van 45 die het nog nooit gedaan heeft en daar dat heel graag wil. Nou, dat is niet mijn probleem. Uh, maar blijkbaar is dan, misschien past mijn concept van graag zien niet bij mensen op wie ik val. Maar dat wordt nu momenteel even tegengesproken, dus daar gaan we voor. Dus nu, nu ben je eigenlijk weer terug bij afval. Nu heb je weer net zoveel geloof in die totale overgave, in die ideeën die je vroeger ook had, of heb je nu toch... Zo... Ik, ik, zal het, ik zal het paradoxale van de situatie niet tegenspreken... maar ik mag het ook hopen. Ik, ik zou niet aan moeten denken van, nou, het is een schatje, maar... Water bij de wijn gedaan. Uh, uh, ja, precies. Denk. Ja, water ah, bij de wijn wel. gedaan. En dan na dan, dan, dan, dan, 60 jaar, of weet ik veel, hoe lang ik nog te leven heb... maar na zoveel jaar word je wakker, denk je van... oh, nou, net is een leuk kopje, maar mijn god, wat was ja. <laughs> We hebben beledigend. het hier uh, zo lang over, omdat dit boek eigenlijk drijft op... Uh, op een stuk. Uh, een stuk... Ja, mensen denken, die, die uh, persoon is helemaal niet bekend. Waarom gaat het over zijn liefdesleven? Ja, omdat, omdat het drijft op een stuk hout. En een stuk, stuk doorhout wat, wat, wat de liefde heet. Ja. Want, want hè, het drijfhout in dit boek is de liefde. Dit verhaal gaat over een schrijver die terugkeert naar de streek waar hij vandaan komt, West-Vlaanderen. Om een stuk gelopen relatie te vergeten. En hij komt dan terecht in een dorp dat zich wil afscheiden van de rest van het land. En het dorp, dat dorp staat dan op dat moment onder leiding van de enorm dikke groeminnen. Goem, He, zo, zo heet die figuur. Uh, de schrijver ontmoet een, een meisje aan wie hij zijn hart weer dreigt te verliezen. Uh, dat zijn even de contouren van het verhaal. Want dat want gaat veel verder dan dat. Hoe heeft dit verhaal zich bij jou aangediend? Um, ik was uh, op een gegeven moment niet de meest vrolijke burger ter wereld. En um, toen dacht ik... Alle verhalen die ik bedacht, alle boeken waar ik aan begon... had ik de indruk van dit bestaat al. Dit is ergens een, ooit een Amerikaanse film gezien. En dat ga ik nu ga ik de piano vervangen en dan lijkt het weer een nieuw verhaal. Um, en het was allemaal te kil. En mijn redactrice zei ook van ja, misschien ben jij wel zo'n kil iemand. Maar het is wel allemaal heel klinisch en altijd allemaal gepolijst marmer. Je voelt er niks bij. En ja, ik merkte dat ook wel. Het, het zat er gewoon niet in op die manier. Toen dacht ik van weet je wat, ik schrijf gewoon over het feit dat ik me zwaar uh, klotte voel. En, uh, maar dan in de vorm van een soort van, van autofictie. Of zelfs memoires. En het werktitel was het jaar dat ik overleefde. Want uh, ik had af en toe het idee dat het moeilijk zou worden, dat overleven. Um, en toen had ik op een gegeven moment wel een stijl gevonden met een soort van je mon Oké, okay, fuck it, dit is wat ik, wat, wat ik wil opschrijven. Uh -huh. uh, dat, was, dat was de stem. En, uh, maar toen dacht ik nou ah, kijk, we moeten wel... Het is ik weet het niet, misschien heb ik te veel tips gelezen in mijn jeugd. Ik vind het fijn, wel fijn als er iets gebeurt in het boek. Als de ene uh, gebeurtenis aan, aan de andere reikt En als het niet alleen maar uh, beschouwingen zijn. Rilke heeft een heel mooi proza boek geschreven, maar dat zijn alleen maar schetsen. En ik vond het een heel goed boek. Alleen merkte ik dat ik het heel traag uitlas. En soms jaren overdeed. Wat niet erg is, maar het zwart, zo'n boek wou ik niet schrijven. En dus ik wou ja, ik eigenlijk twee dingen doen: het boek doen en eigenlijk nagaan gaf ik eigenlijk mijn hoofdpersonage het opdracht om na te gaan... wat er met hem en dus met mij verkeerd was gegaan. En daarom gaat hij al zijn seksuele en romantische flaters uh, opschrijven. In een setting die nogal politiek is. Ja. Want eigenlijk staat dat dorp natuurlijk voor de... Voor, ja, we kunnen zelfs zeggen voor de hele wereld. En je kan ook wel met een beetje fantasie denken... het gaat eigenlijk over België. ja, nou... Dit dorp waar, wat zich wil afscheiden van de rest van het land. Mm -hmm. Ja, absoluut. Um, het is ook zo dat... dat... Opeens, er is altijd een streven geweest naar onafhankelijkheid in Vlaanderen, maar het is zeer sterk aanwezig de laatste jaren. Meer dan ooit. En uh, met alle karikaturen van dien: karikaturen van de progressieve kant die denken dat het uh, fascisten zijn, en karikaturen van de andere kant die denken van jullie willen een soort van socialistische welvaartsstaat. Vol met gekleurde mensen en uh, we spreken allemaal Frans en Arabisch. Um, denk ik denk van ja. Die karikaturen zijn altijd twee onzin. En het is fijn als ik die karikaturen niet ga uitdagen en ga gebruiken. Zodat mensen er bewust van worden dat het eigenlijk. Ja, dat... de werkelijkheid niet zo simpel is. Mm -hmm. En daarom wou ik dat, dat dorp daarbij betrekken. Um, omdat zowel in de politiek als zowel in de liefde gaat, gaat het fout als idealisme te overheersend wordt. Als het zegt van ja, dit, dit, is, de vrouw van mijn, dit is de vrouw van mijn leven. Oké, okay, ze gaat nu vreemd. Maar dat, dat passen we wel aan aan het ideaal. En ondertussen versjagger je eigen waarde steeds meer. Uh, is hetzelfde zoals op politiek vlak denken van... we willen een heilstaat bereiken. Oké, okay, we moeten afschuwelijke dingen doen zoals privacy opgeven... of in het geval van echte heilstaten heel veel mensen vermoorden. Uh -huh. Maar dat nou moet het even, ja, dan ben je bezig. Dus eigenlijk het versnijden van je idealen om tot je ideaal te komen. Ja, ooit. precies. het Te angstvallig najagen van je ideaal... corrompeert net dat ideaal natuurlijk. Vrede, vrede bereiken met, uh, met wapens, die, die paradox is ja, heen, maar ja, dus, dat is dus dat dorp dat, dat vreedt zichzelf eigenlijk op. En, en dat blijft ook, dat, dat worden hoekse en kabeljauwse twisten in dat dorp. Ja. Waarbij de schrijver als, als observator uh, ja. een hele belangrijke plek... Inneemt en natuurlijk verliefd moet worden. Want dat kon we niet missen. <tots> ja, ik weet het niet. Ik denk. Well, you, you, you, you, yeah, you, je mag Zing, je zeggen, zeg, he, he? Ja, precies. We hadden zei van ja, dan ga je toch weer door. Maar ik denk ook niet. Eh, ja. Het stopt gewoon niet, denk ik. Ik denk zelfs de grootste rouwende persoon zal, al is het in eerste instantie, maar uh, op het vlak van aantrekkelijkheid... altijd blijven oog hebben voor, voor een ander. En ook op het vlak van affectie enzovoort. Maar je beschrijft tegelijkertijd die schrijver als iemand die pillen neemt... een enorm afvlakt. Ja. En die ook zelfs seksueel enorm afvlakt. Mm -hmm. Die een, eigenlijk niet meer in staat is tot, tot, tot echte opwinding. Ja. Allemaal onderdeel van het rouwproces waar hij middenin zit. Hij ja. moet afscheid nemen van iemand. Hij moet afscheid nemen van het idee van de liefde. Ja. Het grote ideaal van de liefde moet hij afscheid van nemen. Hij zit daar in het dorpje eigenlijk te verpieteren. Mm -hmm. En dan is er toch iets wat hem uh, uiteindelijk de pillen weg doet uh, ja, ja, op een gegeven moment spoelt hij de pillen door inderdaad. En dan merkt hij dat, dat de libido terugkomt. Mensen die depressief zijn hebben mij verteld dat het best ook zo snel gaat. Vooral. Dat je, je neemt ze en op een gegeven moment heb je echt geen zin meer in seks. En op een gegeven moment stop je er weer. En dan weet je partner ook niet wat er gebeurt. Dan word um... je weer een wild beest. <laughs> ja, precies. Want dat, zo zijn depressieve mensen altijd. Of afgevlakt. Het zijn dieren mensen. of Of beesten. <laughs> maar um, ja, dat, dat, ja, dat is waar. Um, maar dat is ook... Weet je, dat is wat ik om mij heen zie. Ik was... Uh, ik ken aardig wat. Ik denk dat ik een redelijk gemengde vriendengroep heb. Maar er zit toch een aanzienlijk deel daarvan. Uh, slikt wat. En dat zijn mensen met, met gezinnen en banen. En noem maar op. Hè. Dat zijn geen, geen parasieten. Of mensen die alleen maar le leven met de gordijnen dicht... en een natte han nat handdoek op hun hoofd. Um, maar die hebben dat nodig om te functioneren. Nou, ik dacht namelijk ook toen ik het las. Misschien uh, wil je ons laten zien uh, dat er een grauw sluier over het leven zit. Een grauw sluier die eigenlijk sleur heet. Mm -hmm. uh, en, en die maakt het alles afvlakt. En op het moment dat je je dan volledig overgeeft aan een politiek ideaal. of de liefde bijvoorbeeld. dat je dan pas echt weer beseft dat je leeft. Misschien heb ik er van alles in gelegd. Wat je nee, leeft. maar u zegt het perfect. mensen: het is exact dat. Um, daarom ook die component van politieke onvrede erin hebben. Want als mensen zeggen dat Vlaanderen of Nederland. Uh, dat het hier een onstaltige bananenrepubliek is. Met, waar het ongelooflijk is dat het hier dit kan gebeuren. Uh, dan denk ik van. nou, dan heeft u een zeer beperkte visie op de wereld. Ik geloof dat er toch een paar landen zijn waar, het minder, uh, waar je niet eens dit soort dingen kunt zeggen, überhaupt. Um, die onvrede is er. We kunnen. Je objectief vaststellen dat de welvaart in, in dit deel van de wereld... extreem hoog is voor het eerst in de geschiedenis. Zijn er zijn natuurlijk nog heel heleboel dingen die, die, die beter kunnen. En er is, ik zal armoede niet ontkennen in Vlaanderen en Nederland. Maar om niet te zeggen dat alles voortdurend... een hier naar de tering gaat, dat is ook onzin. Maar toch, politiek gezien, zeker de laatste vijftien jaar... Zijn er, staan er altijd weer nieuwe bewegingen op die onvrede... Sleur uh, en verveling. Ja, sleur ja Ik noem het dan onvrede. Recupereren uh -huh. voor een politiek doel. En dat zoekt zich een uitweg. In de peilingen was het derde paarse kabinet in aankomst. Tot er een man kwam, uh, Pim Fortuyn, die het heel goed konden verwoorden. En die onvrede gestalte gaf. Daarna hebben we Rita Verdonk gehad. Daarna hebben we, in België heb je hebt het zelf. Je hebt de Dekker gehad. Je hebt eerst het Vlaams Blok. Je hebt nu de N-VA... Allemaal Heel verschillende dingen. Ik wil ze ook maar zeker niet op een hoop gooien. Van, van waarom heb je er dus. eigenlijk in dit boek dan zo'n hele dikke man van gemaakt die echt zo dik is eh, omdat hij altijd voor twee heeft gegeten? Ja, op een gegeven moment vertrekt zijn vrouw en dan is eh, dus het klinkt als een sprookje bijna. Hè? Eet, eet hij ook haar portie op, inderdaad? Um, waarom dat hij zo dik is? Omdat oft um, dat is ook een symbool eigenlijk voor, voor, voor onze rijkdom Ik bedoel, Obesity, meer mensen sterven aan obesitas dan aan honger. Ja, en dan denk je van, de, we hebben het voor een groot deel van de wereld zo geregeld... dat we allemaal eten kunnen hebben en dan gaan we daaraan dood. Ik vind dat een symbool op zich. En uh, het geeft ook het belang aan... Er staan een paar speeches van deze politieke leider in dat boek. Belang aan van retoriek in, in, in de liefde, maar ook zeker in de politiek. Uh, partijen die heel groot worden, doen dat op basis van speeches. Van uh -huh. beelden die zij vooruit spiegelen. Uh -huh. Uh -huh. En... Dat maakt het eigenlijk niet uit of dat iemand is met heel gek haar... of een raar seksueel leven of extreem dik is. En ergens vind ik dat hoopgevend. Want dan wordt niet alleen naar het uiterlijk gekeken. Uh, maar dat heeft ook iets intrigerends. Jij hebt uh, het genoemd, een, een handboek... Uh, ja. Je steekt er eigenlijk geen bal van op. Het is een ironisch uh, idee. Ja. Uh, het gebrek, want, want de mens krijgt eigenlijk helemaal geen grip op de liefde. En er valt ook maar heel weinig uh, te adviseren. En toch kom je wel degelijk en speel je heel erg met dat idee. Door uh, in de vorm uh, de schrijver Raf of Rafael, hè, de hoofdpersoon uit dit boek, de commentator, met ja, tips en tricks te laten komen. Hele lijsten met, met, met, met versiertrucs, zoals stel haar voor aan je ouders, dat schept vertrouwen. Kijk naar andere vrouwen, dat houdt het spannend. Ik zat even te denken dat ik gewoon een, een recent nummer van de Flair zat te lezen. Ja. Maar jij hebt dit helemaal zelf bedacht. Nou, mijn, mijn research was, was natuurlijk grondig. <laughs> ik bedoel, uh, <flairs>. Wees een man, vriendinnen heeft ze al genoeg. Ja, wezen van heeft ze genoeg. Ja, dit zijn een paar ervan die, die komen ook echt uit echte versierhandboeken. Ja. Die overigens enorme bestsellers zijn. En de flares van deze wereld verkopen ook heel goed. En de FHM, nou ja, die is niet gestopt helaas. Maar ja. dat, dat staat ook bol van dit Het Die verkocht soort dingen. heel slecht, toevallig. Ja. Ja, nou ja, mensen gaan ergens anders heen om, om vrouwen in bikini te zien tegenwoordig. Maar, uh, ja, het grappige is, wij doen daar nu wel monkelend over, maar dit. De hier paren de krantenwinkels van uit. En versierhandboeken verkopen honderdduizenden in sommige gevallen. In Amerika hebben we het dan over. Um, mensen hunkeren naar de illusie dat het wel kan. Dat het een set is van technieken die je kunt eigen maken. En. Um, ja, dat is ja ik heb ook wel eens een mee. documentaire gezien ja. uh, in, in Amerika, in Amerika waarin mannen. Mm -hmm. uh, yeah. Pick-up artist. Ja, de yeah. yeah, Secret Society of Pick-up Artists. Dat ze moesten leren hoe ze eigenlijk. Uh, ja, bena benader nooit een vrouw rechtstreeks, want dat maakt haar band. Probeer altijd vanuit een lichte hoek dichterbij te komen. Ja, zo, zo klinkt de, de, de, de Dog Whisperer ook op uh, National Geographic. Ja. En ik heb dus een paar dat, daarvan gelezen. En, maar uh, jij kijkt er niet alleen maar met ironie naar. Nou, met mededogen ook. Ik snap, dus snap dat heel goed dat, dat, je, dat je gek wordt van niet alleen seksuele frustratie... maar dat je ook echt behoefte hebt aan een, aan een betekenisvol iemand in je leven. En dat je dat niet lukt. En ja, en, en waar de nood hoog is, is, is de wanhoop. Uh, en de wanhopige trucs uh, zijn het verlokkelijkst. Ja. Als een zelfhulpboeken. Kom maar, zelfboeken is geen obscuur genre. Hè. Dat zijn gigantische boeken. nou sterker boek, nog, je bent recensent van dit uh, aparte genre. Ja. Want jij schrijft over heel veel van die boeken. En daarom is het ook heel opvallend dat je, dat je die elementen nu zelf in je eigen boek enerzijds uh, volledig uitvindt. En anderzijds ook weer. Uh, ja, nou, niet ridiculiseert, maar wel ironiseert. Ja, nou, tot op zekere. Ja, maar ik doe het ook wel met de hoofdpersonage zelf zich, zich belachelijk te, maken, ja. te, la te laten maken. Dus hè. Dus net zoals met dat dorp. Ik wou dat niet afschillen als domme boertjes, want dat zijn ze niet. En ik kom zelf uit een dorp. Maar dat betekent niet dat ik ook zo moet idealiseren aan één kant... of uh, niet moet lachen met de kleine kantjes Nee, ervan. dus je, je speelt bijvoorbeeld met het gegeven... dat het een typisch Vlaams, West-Vlaams dorp is... Mm -hmm. met alles wat je daar aan, aan woordschat uh, bij uh, bedenkt. Zeker als Hollander denk je dan meteen aan Ametant... en allerlei andere Amai-achtige mm -hmm, woorden. Mm -hmm. He, en daar wijs je ons ook de hele tijd op. Dus, ja. dus eigenlijk is is dit boek een soort Russisch poppetje. <laughs> Met steeds weer commentaar en verhaal in ja. het verhaal. Ja, ja dat, dat, dat, dat klopt inderdaad. Um, omdat het ook een beetje is wat er gebeurt als je depressie hebt... of als je een minderwaardigheidscomplex hebt... dat je voortdurend stemmen in je hoofd hoort die zegt van... nou, bij wijze van frek iemand komt je, komt je huis binnen... en zegt wat fijn dat je er bent. En dat dan een stemtje. Of, maar Jezus, wat een vervelend wijf is dat toch... En, en jij bent ook heel vervelend, want anders zou er geen vervelend wijf bij jou naar binnen komen. Um, dat is wat voortdurend gebeurt. En, en het ontkrachten van die verhalen behoort uh, om jezelf weer heruit te vinden. En je leven weer op weg te kunnen krijgen. Dat je hebt het er nu over jezelf, hè, neem ik aan. Um, ja, maar ook eigenlijk iedereen die triest is die door en, en daarin blijft hangen. Zo mijn hoofdpersonage als ikzelf of als andere mensen bedoel. Hoe vaak gebeurt het niet dat, dat mensen zich hun leven overschouwen en dan kun je op verschillende manieren dat doen. Je kunt zeggen van ik ben goed bezig. Of je kunt zeggen ik ben er nog lang niet en misschien gaat het nooit lukken. Uh -huh. In ieder geval uh, is er een periode geweest bij jou dat, dat, er, dat er steeds prominent stemmen waren die jou. Ja, die als het ware als een commentaar uh, een, een, een groot koor vormden? Ja, dat was niet psychotisch. Ik bedoel, je hebt mensen die echt stemmen horen en die zeggen van trek hem weer de jurk aan. En uh, geloof in Jezus. Uh -huh. Dat um, was niet psychotisch, maar het was wel altijd, iedere keer als, als er iets fijns gebeurde... dacht ik ook van ja, maar dit gaat niet blijven duren. Um, Knetter ondermijnend is dat, hè? Altijd ja, maar dat ging uh, een soort van constant. Dat, dat, dat, dat was constant. Of, dat iemand zei, gefeliciteerd met een vorige boek, gefeliciteerd met dit boek. En ik vond ja, maar goed, wat weet jij er nou van? <laughs> en, uh, ik ben helemaal geen schrijver. Nou, ja... Dat... Of had je die strohalm nog wel vast? Ja, dat, ja, op een gegeven moment moet je ook niet, moet je ook niet al te lullig doen, maar... Um... Nou, ik dacht, ik probeer eens even wat, maar nou ben je er toch wel heel gevoelig op, geloof ik. Ja, dat komt ook omdat ik niet meer dat, dat, dat hoopje ellende ben uh, aan mijn schrijfbureau van een tijdje geleden. Maar zit dat niet in de weg als je een boek over de liefde schrijft, hè? Wat gaat eigenlijk over enerzijds het verlies van de liefde, mm -hmm. anderzijds de hoop dat het toch kan, mm -hmm. hè, dan versnij je dat eigenlijk... met al die commentaarstemmen hè? Uh, ja. die, die er eigenlijk de hele tijd zeggen van... nee, hoor, het is niet zo. Nee, hoor, het stelt niks voor. Ja. grootse en mislepend, bekijk het maar. Ja, ja dat klopt. En uh, aan de ene kant doe ik dat ook voor de humor. Uh, ja, ik, heb, ik vind het ook leuk, hoor. Oké, okay, gaaf. Wel. Merci. Maar niet zegt een stem in jou, ja, ja, ja, dat zegt ze nou wel. Nee, nee, nee, nee, nee ik ben zeer blij nu. En, ja, ja, maar dat komt ook omdat hij, dat hij zijn eigen idealisme belachelijk probeert te maken. En ik heb het proberen weer te geven wat dat is om voortdurend bewust te zijn... van het feit dat je niet, niet goed aan het observeren bent. Kijk, op een gegeven moment, maar ook als schrijver was ik me daar bewust van... op een gegeven moment ziet hij dat fantastisch mooie meisje staan waar hij verliefd op is... En, en dan beschrijft hij hoe haar borsten zich aftekenen in haar, in, uh, haar hemd. En dan komt er een voetnoot bij en die denkt van... mijn god, waarom moeten mannen toch altijd beschrijven... hoe billen en borsten staan bij vrouwen in uh -huh. boeken? Ja, en toen dacht ik eigenlijk van ja, uh, dat, ja dat is eigenlijk waar... Maar tegelijkertijd kan ik het niet aan doen... dat een man de seksualiteit van die aard is... dat daar toch naar gekeken wordt. Het is wel grappig dat je dit voorbeeld noemt. Want bij mij bleef dan alleen maar bij... dat vrouwen met kleine borsten veel meer geneigd waren... om wat makkelijker om te gaan... met hun borsten los in een blouse te hebben. Ja. En uh, dus er zich minder schaamte toonde, eigenlijk, ja. hè? Uh, dus dat hele, die commentaarstem, daar ben ik helemaal overheen geruist. <lacht> ja, dat, dat is iets anders over haar borsten. Het gaat niet alleen maar over haar boezem. <lacht> uh, maar... Dat, dat is ook een beetje omdat hij, dat hij zelf een, een, toch iets wat van een foute man heeft. En ja. denkt dat, dat je, uh, zoals van die pick-up artists doen... Van, ja, dat is dat soort vrouwen, dit is meer zo'n moedertype en dit is meer uh, zo'n vrouw met kleine borsten die vindt niet erg om dat hem te laten openstaan. Wat natuurlijk onzin is. Maar toch ook weer een manier is waar sommige mannen... Over, op seksualiteit over nadenken. We gaan ja. luisteren naar muziek en die komt uit uh, Vlaanderen. Maar jij moet daar veel meer over vertellen dan ik. Het heet uh, Stromaei. Ja, Stromaar. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat schijnt heel dom te zijn. <laughs> het komt uit België. Het komt uit België. Hij heeft uh, een Afrikaanse vader en een Vlaamse moeder, maar is opgegroeid in, uh, in ieder geval rond Brussel. Paul uh, van Haver heet hij gewoon. Hij heeft eigen Paul van Haver, maar hij spreekt geen... Uh, hij spreekt Frans. Hij zingt ook in het Frans. Mensen noemen hem de hedendaagse Jacques Brel, wat een enorme eer is. En het is een van de weinige Franstalige mensen die ook in Vlaanderen echt hits scoort. Maar is dat ook terecht van die hedendaagse Jacques Brel? Uh, dat, dat vind ik nogal wat. Ja, het is natuurlijk een titel. Nee, de, de echte Vlaamse Jacques Brel is Ellen Schoenaerts, onthoud die naam. Maar uh, in dit geval Ellen Schoenaerts. Ellen Schoenaerts, ja. Oké. Okay. Maar ik, ik schrijf even mee. Stromai is. Waarom dat hij de Jacques Brel genoemd is, omdat hij wel het vermogen had om beide landsdelen aan te spreken en dat hij niet. En hij heeft dat nu ook. En uh, het is geen chanson, bedoel. Het is uh, gezongen met dance-elementen erin. Uh, maar het is heel erg goed. Na deze uitzending moeten mensen de videoclip hierbij gaan opzoeken. Juist. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions Formidabel. formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. formidables. Tu étais formidable, mij uit, uh, uit Brussel komt hij. En uh, nou ja, we draait ook een beetje omdat we een gast hebben uit België, maar eigenlijk voornamelijk ook omdat deze man zo'n ongelooflijk mooie stem heeft. Ja. Het is prachtig, hè? Absoluut, het is heel fijn. Um, ja, en het woord grapje, formidable. Formidabele. Jij was fantastisch, ik was minderwaardig. Het is een heel fijn. Misschien, misschien is hij ook zo succesvol in Vlaanderen omdat. Als je schoolfrans hebt gehad, dan denk je... oh, ik snap het, en het is grappig. En dat zou ook kunnen. Maar je kunt ook zeggen dat hij een grote aansprekende kracht heeft. Ja. Mijn ja. gast vandaag in Kunststof heet uh, Thomas Blondot. Hij is schrijver, hij is columnist. Hij uh, heeft inmiddels drie boeken geschreven. De derde die verschijnt morgen. Het West-Vlaams Versierhands boek. Een titel die van alles suggereert wat het niet is. Want, want je leert niet versieren door dit boek. En je leert ook eigenlijk niet echt iets over de liefde... behalve dan dat het er altijd is en dat je er gewoon lekker mee door moet gaan. Dit is wel een heel simpele samenvatting. Nou, ik weet niet, mijn hoofdpersonage die, uh, die leert er toch wel wat... van al zijn uh, misstanden en vergissingen en zijn debakels. Je leert hoe je het niet moet doen. Dat is ook een manier van leren, toch? Ja, precies. Ja, ja. goed. Maar het is, een, het, is een, het is een heel leuk boek om te lezen, omdat er allerlei commentaren in zitten. Omdat het aan de ene kant op een hele rijke en volle manier het leven in een west dorpje uh, wordt, wordt verbeeld. En anderzijds hoor je de schrijver steeds hardop denken, als het ware. En, en, en niet alleen de schrijver, je hoort ook zijn redacteur hardop denken. Je hoort iedereen hardop denken: van jongen, jongen, waar ben je nou mee bezig? Uh, het gaat over de liefde, maar het gaat niet alleen over de liefde. Het gaat ook over iets wat in moderne Nederlands depressie heet. Of in ieder geval ja, ten neergeslagen, een zeer somber gevoel. En dat zit heel, heel goed in, in een stukje wat jij nu voor gaat lezen, Thomas. Uh, het gaat over de jonge jaren van onze held. Tip 3. Leer dansen. Weinig is zo aantrekkelijk als een gracieus bewegende man.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 een deodorantroller, toch nog een heel veel goede functies uh, kan hebben op zo'n avond... dat je heel dicht tegen een meisje aan moet staan en hoe dat dan afloopt. Dit was een fragment uit het West-Vlaams versierhandboek. Uh, ja, je voelt het hier ook eigenlijk gewoon al en, en, en, en het hele boek zit er, zit er vol mee. De depressie uh, ligt, ligt constant op de loer. Soms in vermomming, soms open en bloot, inclusief therapie. En een van die tips daar, daarbij is uh, volgens de therapeut... Hou een geluksdagboek bij. Ja. Wat is een geluksdagboek? Dit, dit is een, een bestaande en bewezen goede therapeutische praktijk. Mensen die het inderdaad moeilijk hebben met de dag door te komen... of, of met plezier uh, te ontlenen aan de dag... is om elke avond even te gaan zitten achter een bureau... en te denken van, oké, okay, wat was eigenlijk vandaag ondanks alles fantastisch? En dat kan gaan van, het was mooi weer vandaag... of een goede vriend belde me op die ik al lang niet gesproken heb... of er zat een mooi meisje op het terras of ik heb een goed boek gelezen... En door er vijf te doen, door te dwingen erover na te denken... ontkom je natuurlijk niet aan het feit van je eigenlijk best wel mee. En als je dat consequent doet, is dat bewezen... dat dat mensen op de lange termijn toch gelukkiger maakt. Dat is niet als je zeg maar, met het mes op je pols staat dat dit helpt. Maar uh, je hoeft niet altijd zo uh, erge situaties te hebben. En ik, vind, ik vond dat zo... Dat de praktijk van het bijhouden van een geluksdagboek... vond ik zo'n goed voorbeeld van... Het heeft dit ook iets extreem lulligs natuurlijk. Dus zit je dan, weet je, Ik bedoel je, je klote baan en <laughs> huilend kind en uh, partner weggelopen, whatever. Maar dan moet je dus dingen op gaan schrijven en dan je zeggen kind. van oh maar nee. gelukkig, het kind leeft nog. Uh, nou ja, het... Of het leidt niet aan een het, dodelijke ziekte. Of doe je het ochtends, het is een beetje halen dat het zo mooi naar je keek. Zie je, je moet een beetje proberen mee te denken. Oh, oké, okay, <laughs> dus okay, okay. Kijk, ja. Ik ben niet Begin daar nou eens mee de, met dat geluksdagboek. Nou ja, begin jij maar met dat geluksdagboek, <laughs> <laughs> dit is jouw dag, ja? Oké, okay, merci. Um, dit is mijn dag. Nou, ik heb het ook al af, af en toe geprobeerd. Uh, ik, ben nogmaals, ik ben ook niet, ik ben nooit klinisch depressief geweest. Ik ben nooit naar een therapeut geweest, want ik, daar zou ik me te veel voor schamen. Dus, ik ben nooit daarmee... Sorry, even terug. Daar zou ik me te veel voor schamen? Ik vond het wel al gemakkelijk om dan te zitten van... Uh, ja, het gaat niet goed. Waarom? Ja, mijn lief is weg. Oh, ja, dan denk ik meteen van... nou, Dan zou mijn stem weer komen van... Ja, jongen, dat gebeurt wel vaker. Snap je? Je, je nam jezelf niet helemaal serieus als, als patiënt. Of ik dacht, oh, oh, of ik kon zoiets als de praktijk van een... Oh, praktijk van, ik kon zoiets als een geluksdagboek uh, ook. Ik dacht van, dan kom ik met dat soort tips. En dat weet ik ten eerste zelf al uit. Er zijn ook goede uh, zelfhulpboeken geschreven door wetenschappers. Die laten ze alsjeblieft niet op één hoop gooien. Uh, maar ik dacht van, dan kom je daarmee. En dat weet ik dus al. En daar heb ik niks aan. Nou, dat is logisch straf. Uh, mijn ervaring heeft dat gelogen straf, maar goed. Maar dit is mijn dag. Nou, laten we verdenken over vijf dingen die mij fantastisch maakten. Ja. ja. Uh, ik... Uh, Denk er nu aan de vroege ochtenduren. Denk het aan de, de vroeg, nou, dat is vooral moeilijk, want ik ben een middag- en avondmens. Dat gaat we al. De hele is oh, nu al weer. Is al Moeilijk als ik erover nadenk. Nou, weet je ik. heb zomaar het idee dat jij, als jij een geluksdagboek maakt, dat, dat, als je het, dat het zomaar allemaal somber kan klinken. Ik weet niet waarom, maar dat het dan toch nog klinkt als, alsof het iets heel zwaars is. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld fantastische collega's. Ik, uh, de persoon waar ik mee in kamer deel, dat is een zeer aangenaam mens. Waar, waar deel jij een kamer? Als ik, sauver, <laughs> deel ik in kamer. Nee, ik, ben, ik werk ook voor het Leidse Nieuwe Weekblad als eindredacteur. Oké. Okay. En, um, en toevallig heeft hij vandaag een plaat opgezet uit mijn puberteit. Het was natuurlijk uh, Nirvana. En ik van, mijn god, dat is lang geleden. Nirvana. Nirvana, ja, ja, ja precies. Ja, ja. Oude lul word ik. Maar nee. toch, dan denk ik, oh ja, ik heb het al heel lang niet meer gehoord. Depressieve leuk. Muziek met een nou, taart. Ik... Dacht ik meteen. <laughs> ja, maar nee, dus dan denk ik. Van, oh ja, dat voelde ik toen. En wat, hoe was het leven toen afschuwelijk? En het is toch allemaal enigszins goed gekomen. Dit um, kan, dat wat je nu vertelt, mag in dat Geluksdagboek bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dan denk ik dat, je, dat je daarvoor bewust maar Kijk, het is natuurlijk een beetje helpen als ik nu elke dag van opzeg. Oh, ik een fantastische collega. Dan denk je na nou, de week over, ja, nou ga eens wat anders verzinnen. Nou, ik zit nou op twee. Nou, drie is dat ik in, in, in fucking time uh, over mijn boek mag hebben. Ik bedoel, als dat geen schouderklop is van je welste, dan, dan ben ik geen knip meer van mijn neus waard. Uh, dat is drie. V vanavond uh, ga ik eten met goede vrienden uit Vlaanderen. En tegen die tijd zal ik vast wel een hopelijke nummer vijf tegen zijn gekomen. Ja, en die jongen, een van de jongens waar je mee gaat eten... heet volgens mij Roderick Six. Precies. En hij is schrijver en literair is cent bij Cutting Edge en uh, Focus Knak. Hij is ook een vriend van je, zoals je al zei. En die zei over... Dit boek wat je nu geschreven hebt, ik wist niet waar hij mee bezig was... maar ik kan aan dit boek aanvoelen dat het een worsteling is geweest. Juist ook in die voetnootroman lees je wel zijn dédain over het schrijven. Gaan we nu nog een roman schrijven of niet? Wat voegt dit nog toe? Mooi ook dat die twijfel zichtbaar is in de onaffe vorm van die voetnoten. Hij neemt ook nooit een vaste vorm aan. Het is net niet af. Dus wat hij eigenlijk zegt is, dit boek is de belichaming waar we het net over hadden, van die commentaarstem... die steeds in jou klinkt. Mm -hmm. Waarom zou ik in vredesnaam nog aan een roman beginnen? Er nou. zijn er al zoveel. En er zijn heel veel slechte ook. Ja. En er zijn heel veel slechte ook. En, en uh, de, de, de arme koper moet zijn, moet zijn weg maar weten te banen daarin. En ik denk altijd van, maar dit hebben we toch al een keer gelezen? Dit weten we toch al? Moet het nou weer gaan over... Een overspelplegende arts met een en een onechte dochter En dingen, dingen, die, dingen die alleen maar bestaan uit literaire koldus en afspraken. Net zoals de Vlaamse dorpsromans zijn. Die, die ik ook van ja maar kom, we weten het nou al, ze komt terug van de grote stad en daar heeft ze een geheim gehad en in ik herken dat niet meer, laten we er alsjeblieft dan mee stoppen. Of het gaan naar een platteland in West-Vlaanderen om daar een wat wat wat gemankeerde dorpsgemeenschap te laten zien. Als je het doet op mijn manier, dan heb je toch weer een heel nieuwe manier <laughs> gevonden daarin. En maar wat, wat is het dan dat jou de kracht geeft? Het wordt nu toch een beetje een EO-uitzending, denk ik. Yes. Nee, maar dat jou de kracht geeft dat je denkt: ja, maar die, ondanks die stem, ja. dat moet er wel komen. Thomas Blondot is een schrijver die wij bij ons, die, die er moet zijn. Uh, ja, omdat ik. Uh, ten eerste, dat is eigenlijk waarom ik altijd schrijf... Hoe, uh, is, en ik denk van, ja, maar nee, sorry, dit is niet het volledige verhaal. Uh, daar moet, daar moet iets aan toegevoegd worden. Uh -huh. Ik ben het niet helemaal eens hoe uh, mensen hier in de wereld ervaren. Ik vind al die... Al die niks tegen mevrouw Enquist, hoor, maar het is allemaal zo intens af in haar boeken. Het, het wordt nooit eens... de pijn wordt beschreven als iets wat buiten haar ik bedoel, Los van haar persoonlijk trauma, et cetera, maar... En ik denk altijd van, dit is niet mijn, mijn soort pijn. Ik voel niet de, de, de pathos of de manier of het ongemakkelijke. Uh, er zijn te veel van dat soort boeken, vind ik. De boeken zijn te af. Te gestileerd. Ja, het is gestileerd. Het is, hè, vroeger in het theater kwam de held altijd van links op. Ja, op een gegeven moment zie je die, die, die held zo vaak van links afkomen... dat het totaal ongeloofwaardig wordt. En dat vind ik dus ook met heel veel... literair, traditioneel vertellende romans. Niet dat ik nou zo'n experimenteel boek heb geschreven. God, bewaar me. Ik word heel zenuwachtig als iets onleesbaar wordt. Maar als het altijd weer een gesloten geheel is. Met met we kijken daar naartoe en het speelt zich daar af, ver van ons. Dus bij jou mag je gewoon een een, kleine, een klein boeketje commentaren doen van een denkbeeldige redacteur, dan weer de hoofdpersoon die even uit zijn uit zijn, uit zijn rol stapt als het ware. Het het mag vrijer, het mag wilder. Um, het mag wilder? Nee, het, of ja, zeker mag mag sowieso altijd wilder. Maar het het moet echter zijn.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 En laat ik misschien dan toch proberen om mijzelf enigszins serieus te maken. Je hebt je heel serieus gemaakt. En het is natuurlijk ook uh, niet voor dat het vol met autobiografische verwijzingen zit. Waardoor je ook wel denkt dat het pijn van de zijn van Thomas Blondo hier gewoon ja, gesublimeerd wordt. Laten we, zo, laten we het zo noemen. Mag ik het zo zeggen, Thomas? Je, je, ja, je moet het met me eens zijn, want ik heb nog maar 30 seconden. <lacht> ik het is zet de, je nu onder druk. Het is de pijn van iedereen die afziet en die denkt dat hij dat, dat niet mag doen. Voilà. Dankjewel. Veel plezier morgen bij de presentatie. Dankjewel. Ik ben blij dat je dit boek hebt geschreven. Deze gebij heeft het uitgegeven. We gaan zo meteen naar twee dingen: dat is het programma na ons op Radio 1. En dan gaat het onder andere over de zorg over de o Oosterscheldekering. scheldekering nou ja, Kijk, dat kijk. is gewoon een onderwerp waar wij het al over hadden. Het zo intens en, ja, ja, en over het erfgoed van Syrië. Onder andere met archeoloog Diederik. Meijer die heeft heel lang uh, dat Oh, de tegel ben ik helemaal. Dank van meneer brengen. Blondeau. Dit was aflevering 2695. Morgen ontvangen wij Koos Postema. Ja, still going strong. Tot dan. Radio 1. Hey, Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.